Oorzaak van de brand in Peking is nog niet bekend. Politie heeft twee eigenaren van het pand meegenomen voor verhoor. Het aantal doden door de zware storm in Sardinië is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten heeft het noodweer aan zeker 16 mensen het leven gekost en er wordt nog één persoon vermist. De storm raasde maandag over het Italiaanse eiland. Het weer, de dag begint zonnig, maar aan het eind van de ochtend volgt regen. en is er een kleine kans op natte sneeuw. Het wordt vandaag zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met nu alweer een file op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weide Wormer, 3 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze koude woensdag 20 november. We zijn op Sardinië in Olbian. Precies te zijn, een van de zwaarst getroffen steden van de wolkbreuk van gisteren. Daar hoort u over. De Amerikaanse bank JP Morgan trekt niet geheel vrijwillig het boetekleed aan. Een heel duur boetekleed, wel te verstaan. 13 miljard dollar betalen ze voor het veroorzaken van de financiële crisis. De minister Opstelten is de gast in onze uitzending na half negen. U kunt uw vragen aan hem kwijt via vraaghetdeminister.nl. En we komen vanochtend meer te weten over de schade schade van aardbevingen in Nederland. En Meino Remmers plakt daarom vanochtend wat in Groningen. Overal hangen ze, als het goed is. Vannacht illegaal opgeplakt protestposters tegen die aardbevingen... en de schade daaraan. Toch hebben wij geslapen als een roos in Appingendam. Kijk eens aan. Verder de Game Awards, het ITVA Documentaire Festival... en de miljoenenclaim tegen de Postcode-loterij. Oh ja, en muziek is er ook. Michael Bublé.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 This empty night Dreaming of you And those dreams you stole mine Zeven minuten over zes, U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uur. Een deelnemer aan de miljoenenjacht van de postcode loterij... dreigt met een miljoenenclaim tegen de loterij. Arnold van den Hurk liep vijf miljoen euro mis... doordat hij van de zenuwen op de verkeerde knop drukte. Op het moment dat ik sla, heb ik het idee dat ik het Meteen dat ik naar. Nou, nou, dan spreek... doen we dat net of je het niet gedaan hebt... Kan dat? Ja, dat weet ik niet, dat ga ik even vragen. Ik vind het bijzonder spijtig, maar uh, de reglementen zijn de reglementen, helaas. Dus uh, gedrukt is uh, gedrukt. Ja, uiteindelijk ging Arald van den Hurk met slechts 125.000 euro naar huis... in plaats van die 5 miljoen euro. Hij weet niet wat hem bezielde toen hij op die knop drukte. moment voor verstandsverwijzing, zou ik maar zeggen. Want het was echt niet de bedoeling. En dat weten we ook. Ja, dat weten we samen. Maar Linda had ook duidelijk over gehad en die keek me ook aan... en die zei van, wat doe je nou? Ja, de kandidaat dient nu dus een claim in bij Endemol... omdat hij vindt dat hij recht heeft op miljoenen... zegt zijn advocaat Peter Plasman. Nou, ik ga de postcode loterij Endemol als producent... en de notaris als degene die naar mijn mening... een hele grote fout heeft gemaakt, ga ik aansprakelijk stellen. En als daar niet op wordt gereageerd... dan, uh, dan zal er geprocedeerd moeten worden. Ja. En die claim die u gaat indienen bij Endemol... Uh, hoe hoog is die dan? Vijf uh, miljoen In Zuid-Afrika zijn tientallen slachtoffers gevallen. doordat een winkelcentrum in aanbouw instortte. Er is zeker uh, één dode gevallen. 26 anderen zijn zwaar gewond. Een rechter bepaalde vorige maand dat de bouw van het winkelcentrum stilgelegd moest worden. omdat de aannemers zich niet aan de regels hielden. Toch ging de bouw door, blijkt nu, zegt loco-burgemeester van de plaats Ton Gaat waar het winkelcentrum stond. We should have been monitoring it in the process, but as we have already instructed them to stop the construction. Our knowledge was that they have stopped. But to our surprise when we received the news today that they were continuing. Tientallen bouwvakkers zitten nog vast onder het pa. De PVV wil dat het VN-vluchtelingenverdrag wordt opgezegd.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 Wij willen dus de asielprocedure sluiten, maar we willen wel mensen... waarvan is aangetoond dat ze echt niet in de eigen regio uh, kunnen worden opgevangen. Denk aan christenen in uh, islamitische landen... die vaak ook niet naar een islamitisch buurland kunnen... omdat daar de situatie even slecht is voor hun. Ja, dat zijn de voorbeelden die je nog wel op kunt vangen. Volgens Fritsma is het verdrag uit 1951 niet van deze tijd. President Maduro van Venezuela krijgt van het parlement de macht om het komende jaar per decreet te regeren. Het parlement hoopt dat Maduro de economische crisis op deze manier kan bezweren, vertelt correspondent Mark Bessems. Het gaat economisch gezien heel slecht in Venezuela. De inflatie is ruim 50 procent. En er zijn tekorten aan allerlei basisbehoeften. Rijst, bonen, maar zelfs toiletpapier is niet te krijgen. President Maduro die vroeg het parlement om hem daarom carte blanche te geven... om iets aan die economische crisis te kunnen doen. Nou, dat krijgt hij de komende twaalf maanden... hoeft hij zich niets aan te trekken van het parlement. Critici zijn bang dat Maduro de macht misbruikt tegen de oppositie. De Amerikaanse bank J.P. Morgan Chase schikt met de Amerikaanse justitie... voor een recordbedrag van 13 miljard dollar om strafvervolging te ontlopen. De hypotheekproducten van J.P. Morgan bleken tijdens de financiële crisis weinig waard te zijn. Volgens justitie is de schikking een grote stap om het vertrouwen in het bankwezen te herstellen. Ik moet zeggen dat the settlement een grote stap is a major step in restoring confidence that dat in onze financiële markten... no matter how big you are, you will be held accountable if you break the rules. It's an important message to send to all investors. There's a peace premium in, for a bank to be able to say we have put this behind us. We've taken... Openbaar aanklager zei dat een bank gestraft moet kunnen worden... hoe groot die ook is. Van de 13 miljard gaat 9 miljard dollar naar overheidsinstellingen... en 4 miljard dollar gaat naar consumenten die gebukt gaan... onder dure hypotheek van de bank. Met dat geld krijgen ze bijvoorbeeld een lagere rente op hun hypotheek. Dit nieuws heeft de kranten nog niet bereikt... als ik kijk naar de voorpagina's van vanochtend. Ik zie daar veel respect voor Ronaldo. Bijvoorbeeld op de voorpagina van De Telegraaf. Ronaldo verslaat Zweden. Zelfs slaat aan Ibrahimovic speler van Zweden applaudisseerde voor Cristiano Ronaldo... de superster van Portugal, maakte zijn reputatie volgens de Telegraaf... volledig waardoor Zweden in de play-offs hoogst persoonlijk... in een waar spektakelstuk met drie goals te elimineren. Ander nieuws op de voorpagina van de Telegraaf gaat over uh, een aspirine die je s'avonds zou moeten nemen. Um, kort voor de nachtrust innemen van een kleine hoeveelheid aspirine... verkleint de kans op een hartinfarct in de ochtenduren. Zo blijkt uit uh, nieuw Nederlands onderzoek waarover de Telegraaf schrijft. We blijven bij gezondheid. Alarm om drank bij zwangeren. Dat is de voorpagina van het AD. De kop. Vooral hoogopgeleide vrouwen drinken alcohol. Veel zwangere vrouwen zijn zich onvoldoende bewust van de gezondheidsschade aan de foetus. Die kan uiteenlopen van concentratiestoornissen, verminderde groei en slechte gebitten op latere leeftijd. Um, volgens de Rotterdamse verslavingsinstelling Bouwman GGZ, die optreedt als woordvoerder van tien instellingen. Zij waarschuwen. En luidde de noodklok. Trouw luidt de noodklok over de Centraal-Afrikaanse Republiek. Genocide dreigt in het hart van Afrika. Met uh, op de voorpagina een grote foto van uh, vluchtelingen. Ontheemden hebben hun toevlucht gezocht naast een kathedraal... in Bosangoa, in het noorden van de Centraal-Afrikaanse Republiek. En niemand weet van de gruwelen die zich in de Centraal-Afrikaanse Republiek afspelen, omdat niemand het land kent. Dat is Peter Boukar, directeur noodtoestanden van Human Rights Watch. Defensie snakt naar extra reservisten. Dat is de kop op de voorpagina van de Volkskrant. Personeelsbestand krijgsmacht sinds de jaren negentig bijna gehalveerd. Door inkrimping en bezuinigingen heeft het ministerie van Defensie... duizenden extra reservisten nodig, schrijft de Volkskrant. En tot slot nog even naar de voorpagina van NRC Next. Daar zie ik een uh, jongeman vol uh, onder de tatoeages... op een, uh, een crossfiets, doet even een wheelie... Volgens mij in Amsterdam. Um, er komt erbij zorgverzekeringen. Who cares? Je bent gezond, niet geïnteresseerd in kleine lettertjes... en dan betaal je al snel te veel en beperk je je keuzevrijheid. Het moment om over je zorgverzekering na te denken is nu. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1-journaal. I'll wait forever to tell you what's wrong. I might tell you to your face. Does I know that I can, van Andy Burroughs. Het is 17 minuten over zes, door naar um, Minor Remmers. Is het bij jou ook zo koud, Minor? Ja, hebben we er niet zoveel van gemerkt. Op het landgoed in Appingedam, waar wij overnacht hebben. Oh, hij zat op een landgoed, hoor. Ja, ja. Ja, was goed geregeld. Echt iets voor de publieke omroep. Nee, dit is een buitenplaats uit 1648... waar de kapitaalkrachtigen vroeger verbleven. Nou, dat is echt iets voor, voor mij, hè? Dat dacht ik ook. Ja, Appingedam, we zijn hier omdat er vannacht illegaal, illegaal gewerkt is als het goed is. dan gaan we zo eens onderzoeken. En er wordt thans nog illegaal geplakt. Affiches, protestposters op deuren van de gemeentehuizen... tegen de waardedaling van de huizen en de schade... door ja, wat de, um, de, de, de, de actievoerders noemen de aardgaswinningen natuurlijk. En we komen vanochtend met cijfers over die waardedalingen... waarvan minister Kamp heeft gezegd... dat komt door de economische malaise wellicht... maar toch zeker niet door de aardgaswinningen en de bv die daar mogelijk uit voort zijn gekomen. Nou, daar uh, brengen wij vanochtend cijfers over... dat ze daar toch heel anders over denken. Um, ja, toch hebben wij vannacht heerlijk geslapen. Maar de dames die hier bedienen... en die ons gisteravond nog een slaapmutsje bezorgden... zeiden het, jawel, ook hier op het landgoed... vinden wij regelmatig uh, scheuren in muren... en dat de vensterbanken vol met kalksteen liggen. Want daar is dit prachtige gebouw met kerkachtige ramen van gebouwd. En de dame die hier nu net ons koffie heeft gegeven, zei het ook... ik woon op een flat in de buurt hier in Appingedam... en uh, ook wij hebben schade en scheuren. En het is ook niet iets van de laatste jaren, hoor. We hebben al uh, materiaal gevonden uit de jaren negentig... en toen was het al zo. Nou, ik hoorde ineens een doffe dreun. Uh, heel raar, want er is niks hier in de buurt wat een dreun kan geven. Een, uh, een vrij doffe, e eenmalige dreun, zou ik zeggen. En toen begon een deur te rammelen en dat vond ik al vreemd. Dus ik zeg direct tegen mijn val. Ik denk dat het weer zo'n aardbeving is, als we al hiermee gehad hebben. 20 februari, 12 uur, het NOS Radio Nieuws. De omgeving van het Drentse plaatsje Roswinkel in de buurt van Ter Apel... is zojuist getroffen door een lichte aardbeving. De beving had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Het KNMI spreekt van een van de sterkste bevingen... die zich ooit in het noorden van Nederland hebben voorgedaan. Was dit voor u de eerste beving? Uh, dit is van een serie van 13 bevingen die hier in Emmerkompas en Roswinkel in de omgeving zijn geweest. Dus, uh, heb ik er, hebben we er 12 dus mee mogen maken. Als je later terugreden naar oh, 3,4 nou ja. Maar dan op dat moment denk je van het stort in. Het heleboel stort in. Dat dacht in. u echt? Ja dat denk ik. Dat gevoel heb je echt. Dat, uh, en je ziet uh, de balken bewegen in de Kamer. We zijn de balken duidelijk bewegen. De bloemen die schommelen hen en weer. Uh, uitslag van 30 centimeter elke kant op. Ja, uit de jaren negentig. Toen was het dus al zover. En nu worden de mensen het zo langzamerhand een beetje zat. En ze willen ook een schadevergoeding. U hebt het ook gehad, mevrouw, druk bezig met de beken en de gebakken eitjes? Wij hebben het ook gehad, maar het is ook goed opgelost door de NAM, Ze waren wel vrij vlot met de schade. Alleen de laatste aardbeving moeten we nog iets van horen. En toch worden er nu protestposters geplakt dat mensen schadevergoeding willen. Maar bij u was het dus in eerste instantie goed aangepakt, zegt u? Ja, de eerste keer was het goed aangepakt... Nu zijn ze wat, ja, ze hebben ook meer schade, denk ik. En meer mensen gegaan. Ja, ze hebben ook schuren in de muren gehad toen en zo. Juist, ja. ja. ja. Zeg, wij moeten helaas het land goed verlaten. We gaan naar Uithuizen, daar is een half uurtje rijden. Ik wens u succes met het ontbijt voor de gasten. Dank u wel. Ja. U, en u succes met, uh, de met het programma en zo. Ja, Dank u wel, We komen nog eens terug hier. Nou, dat Dag. denk ik ook. <laughs> is goed verzorgd daar, Myno Remmers. We horen straks van je over die actie tegen de gaswinning. Ze hebben wereldwijd meer fans dan Nederlandse artiesten of filmmakers... maar ja, erg zichtbaar zijn ze niet, Nederlandse game designers. Gisteravond zetten ze elkaar weer eens in het zonnetje... en dat was bij de uitreiking van de Game Awards, ofwel de Uilen. Mijn verwachting is dat sommige jonge spelletjesmakers... uiteindelijk een sterrenstatus zullen krijgen. Ik ben Manuel Kersenmakers. Ik heb uh, samen met andere Abbey Games opgericht. We hebben onze eerste game gereleased en die is ongeveer 250.000 keer gedownload. En hoe heet die? Reus. Reus is a god game where you control nature through four powerful giants. Um, ik ben Fabian Akker. Ik uh, ben game designer bij Ronimo Games. Ja, wij maken uh, games voor pc of console. Bijvoorbeeld games zoals Aspennauts en dat wordt door uh, meer dan miljoen mensen gespeeld. bizarre is als een artiest 250.000 albums verkoopt of nummers. Ja, dan valt hij gelijk in de prijzen en dan zit hij bij elke talkshow. Terwijl jullie eigenlijk ja, een beetje anoniem je werk doen. Ja, anoniem. Nou, er zijn wel heel veel gamers die ons kennen. Dus uh, bij onze doelgroep ja, zijn we zeker wel bekend. Ja, als je bijvoorbeeld een Platina uh, album draait. Nou, dan verkoop je 10.000 stuks of zo. Uh, maar ja, Nederlandse games doen het ook heel goed. En uh, ja, wij verkopen miljoenen stuks. En, en er wordt er geen handen die naar krijgt. Het is eigenlijk heel jammer. Dus... Ronde tafels met genodigden, applaus, een podium, catchy filmpjes en de uilen die worden uitgereikt. Het lijkt een beetje op de Gouden Kalveren of de televisiering. Maar dat met iets minder glamour. Nu nog wel. Ze zijn uh, steeds beter in staat om zichzelf te profileren. Dat is een betere tijd dan ooit. Dankzij social media, internet, uh, filmpjes die je zelf maakt. Pieter van Seventer volgt al 15 jaar die game-industrie. Begeleidt ook uh, starters. Ze leveren games ook steeds meer vanuit hun eigen bedrijfje aan uh, de hele wereld. En daarbij worden zij zelf ook steeds zichtbaarder. Dan gaan we wat dat betreft toch een beetje de kant op van uh... de films, de muziek. Ik denk dat er wel overlap zal zijn. Ik denk wel dat je veel meer de beroemde game designer gaat krijgen. Om te voorkomen dat je een slechte film ziet, ga je vaak op regisseur af. En als er heel veel aanbod is, en dat is bij films het geval, en dat wordt ook bij games ook steeds meer het geval. Dus het aanbod wordt zo groot dat je misschien wel je favoriete game designer gaat volgen. Reus van Abbey Games. Ik denk dat uh, games steeds meer gerespecteerd worden als kunst ook. Ook omdat ze steeds uh, meer ontwikkelen en steeds meer richtingen gaan. Dus games worden steeds serieuzer genomen. Dus ik denk dat zeker zo nou hard uh, ceremonial op tv wordt uitgezonden op een gegeven moment. We zijn natuurlijk allemaal een beetje uh, computernerds, om het zo maar te noemen. Uh, dus we zitten graag achter onze computer. Maar... We zijn wel strak in het pak vandaag. Ja dat, is, uh, ja, dat doen we een beetje voor de gein ook. <laughs> Net echt. De reportage was van uh, Hendrik Willem Hofs bij de Game Awards. Het is uh, zeven minuten voor half zeven. Advocaat van ex-VVD-gedeputeerde Ton Hoijmaaiers vindt het onderzoek naar zijn cliënt onrechtmatig. Volgens hem was de tip van een anime informant onvoldoende concreet. En zou dus niet hebben mogen leiden tot een opsporingsonderzoek. Hoijmaaiers kreeg gisteravond zelf ook nog het laatste woord. Nou, die kans liet hij niet lopen. Nee, dat lag maar, college. Eindelijk. Eindelijk kan ik hier staan. Sinds de inval van het OM, bij mij thuis, in 2010, zijn er 1312 dagen verstreken. Ik was al die tijd vogelvrij en vleugellam. 3,5 jaar van onduidelijkheid. Maar voor mij niet van onzekerheid. Want ik ken mijzelf als geen ander. Corruptie en criminaliteit zijn mij vreemd. Volgens Hoermayers treft hem geen enkele blaam. Hij voegde nog een woord van dank toe aan de mensen die hem, in hem zijn blijven geloven. En Dat was hartverwarmend, hartverwarmend, hoeveel mensen mij, die mij kennen, een hart onder de riem bleven steken en mij onvoorwaardelijk bleven vertrouwen en steunen. Tot dan vandaag toe met engeltjes en al. Ten slotte ging hij in op zijn manier van handelen. Mij wordt inderdaad soms verweten te veel aan te schuren tegen het bedrijfsleven. En dat is juist. Ik ben de mening toegedaan dat een overheid het bedrijfsleven als een bondgenoot service moet verlenen. En dat daardoor werkgelegenheid ontstaat. Maar ik heb daarbij nooit mijn eigen belang gediend of aan zelfverrijking gedaan. Het Openbaar Ministerie eiste vier jaar cel tegen de oud-politicus... voor het jarenlang aannemen van smeergeld. En dat geld, zo'n drie ton, heeft witgewassen via het bedrijf... waar zijn vrouw directeur was. De uitspraak in deze zaak is op 3 december. Gisteren werd trouwens ook bekend dat Hoormeijers zijn VVD-lidmaatschap... in januari heeft opgezegd. Waarom hij dat heeft gedaan, is onduidelijk. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Het Nederlands helftal blijft ongeslagen dit jaar. In de oefenwedstrijd tegen Colombia eindigt het zoals het begon: 0-0. Toch was de wedstrijd verre van saai. Er gebeurde van alles en dan vooral veel onvriendelijkheden. Rafa van der Vaart werd uit de wedstrijd geschopt. En ook Sime de Jong viel geblesseerd uit. Hiermee Lens kreeg de rode kaart. toen hij zijn tegenstander wegduwde nadat hij die had nagetrapt. Trainer Louis van Gaal blikte terug. En nou, zijn wel trots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 Hij, Jermaine Lens, die dus al in de eerste helft rood kreeg. Lens reageerde dus op het natrappen van zijn tegenstander. Ja, ik sta op en ik, uh, ik geef hem een, een, een duw. En uh, nou ja, goed, hij doet het slim door te vallen en te overdrijven. En uh, nou goed, Niet zo slim van mij, maar uh, het is niet goed te praten. Het is een actiereactie. Ik, uh, tuurlijk, ik, ik zeg er wel bij dat... Uh, dat omdat hij dat doet, dat mijn reactie zo is. Maar goed, nogmaals, ik praat het niet goed. En, uh, ik krijg een rode kaart. En, uh, nou, ik, uh, het is weer een, een leermoment. En uh, nou, goed, de volgende keer als zoiets gebeurt... dan uh, zal ik proberen anders te reageren. Nou, dat hopen we dan maar. Want dit krijgt het snel zelf natuurlijk ook op het WK. Oh, je moest lang met 10 man spelen. U hoorde dat Van Gaal al zeggen. Ondanks de lastige avond en het gelijke spel... ziet de aanvoerder Kevin Strootman veel vooruitgang en perspectief. Kijk, als je het vergelijkt met... Met de eerste wedstrijd tegen, tegen België. Want daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Dan, dan is er veel veranderd. En, uh, niet alleen qua spelers, maar ook qua speelstijl. de uh, bonscoach wees steeds met zijn stempel erop te drukken. En steeds, voor iedereen is het gewoon duidelijk. Wie er ook speelt. Wat er moet gebeuren op die positie. en Ook voor de spelers die invallen. Als je vandaag zag, je moet drie keer wisselen. En ook die spelers doen weer wat er gevraagd wordt. En uh, in maart komen we weer bij elkaar. Dat is een lange periode. Maar uiteindelijk sluit het toch goed af. Waar had je liever in deze twee oefenwedstrijden natuurlijk nog beter resultaat neer willen zetten. De Oranje oefende tegen Colombia. Op veel andere velden ging het echt ergens om. Een ticket voor het WK. Er vielen vier beslissingen in Europa en twee in Afrika. U hoort het allemaal van verslaggever Frank Wielaert. Finales waren het en finales werden het uiteindelijk ook. Portugal tegen Zweden in Portugal 1-0 gewonnen dankzij Ronaldo. In Zweden zou Ibrahimovic gaan antwoorden. Zo was het plan. Maar het werd 1-0 door Ronaldo. En eh, toen kreeg Zweden het dus heel erg lastig. In de tweede helft brandde die wedstrijd uiteindelijk dan toch helemaal los. Tot dat moment viel het eigenlijk qua niveau een beetje tegen. Ibrahimovic na een kleine 70 minuten 1-1. Even later Ibrahimovic vrije trap 2-1. En toen dacht iedereen, Zweden gaat het halen. Behalve Ronaldo natuurlijk. Want die benutte de ruimte zoals alleen Ronaldo dat kan benutten. Hij maakte 2-2 en 10 minuten voor tijd ook nog de winnende 3-2. We gaan niet... Ibrahimovic, maar wel Ronaldo terugzien op het WK in 2014 in Brazilië. Portugal-Zweden werd uiteindelijk een serieus spektakelstuk. Frankrijk dan in Oekraïne verloren met 2-0. En zouden ze dat kunnen rechttrekken in het Stade de Frans? Dat moest eigenlijk toch wel gaan gebeuren. Het werd een stormloop op de goal van Oekraïne vanaf het begin. Na 21 minuten 1-0 Sakko. Na 33 minuten Benzema maakt een goal. Werd buitenspel gegeven. Iedereen in zak en as tot Benzema in buitenspelpositie 2-0 maakt. En toen dacht iedereen, nou gaat het goed komen. Oekraïne kwam met tien man te staan en uiteindelijk maakt Gusev... een uh, kwartiertje voor tijd, een eigen doelpunt voor Oekraïne. En dus wint Frankrijk met 3-0. IJsland haalt het niet tegen Kroatië, gaat in Kroatië met 2-0 onderuit. En ook Roemenië haalt het in eigen huis niet verliest. Van Griekenland over twee wedstrijden in Roemenië werd het 1-1. Griekenland naar het WK, net als Kroatië. Zo, u bent weer bij. En uiteraard bespreken we alle uitslagen later deze uitzending met Filip uh, Koken. Na half zeven al PVV'er ziet Fritsma over het uh, VN-vluchtelingenverdrag. Eerst naar... Jan van de Radio 1. Net het NOS-journaal, Jan, goedemorgen. En goedemorgen, want de PVV wil dat vluchtelingenverdrag opzeggen. Volgens het verdrag is Nederland verplicht om vluchtelingen... toe te laten tot de asielprocedure. En pvv tweede Kamerlid Fritsma wil alleen vluchtelingen toelaten... als ze niet terecht kunnen in een land in de eigen regio. Het vn verdrag stamt uit 1951 en is volgens Fritsma niet meer van deze tijd. De chemische wapens van Syrië worden mogelijk ergens op zee vernietigd. Dat zeggen bronnen bij de OPCV, de organisatie voor het verbod op chemische wapens in Den Haag. Vier dagen geleden wees Albanië een verzoek af om de voorraad daar te vernietigen. En gedacht wordt nu aan ontmanteling op een schip of een kunstmatig eiland. In Zuid-Afrika is een dode gevallen na het instorten van een winkelcentrum in aanbouw. Dat gebeurde in Durban. Tientallen bouwvakkers zitten nog vast onder het puin. 26 mensen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het aantal doden door de zware storm in Sardinië is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteit heeft het noodweer aan zeker 16 mensen het leven gekost. En één iemand wordt nog vermist. Die storm raasde maandag over Sardinië. Dan nog het weer. De dag begint zonnig. Maar aan het eind van de ochtend dan komt er regen. En er is een kleine kans op natte sneeuw. Het wordt maximaal 5 graden. Hoe is het op de weg inmiddels, Edwin Gerritsen? Goedemorgen. Morgen, Lara. Nog weinig bijzonderheden. Er staat 20 kilometer file in totaal. De dagelijkse file op de A7 richting Amsterdam staat weer voor Afrit weider 5 kilometer. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Afrit Wageningen: 2 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech en de rechte rijstrook is dicht. En wat verwacht je verder voor vanochtend? Nou, de regen valt gelukkig pas na de spits. We verwachten een normale woensdagochtendspits met 150 kilometer via de rond half negen. Oké, okay, spreek ik je later. Jo. En zo dadelijk komen de Nederlandse Greenpeace-activisten... op borgtocht vrij of niet? Correspondent David-Jan Godfra is bij de rechtbank in Sint-Petersburg.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 De PVV wil dat Nederland het VN-vluchtelingenverdrag opzegt. U hoorde het zojuist in het journaal. Volgens de partij is het verdrag uit 1951 uit de tijd. en zorgt ervoor dat vluchtelingen de halve wereld overtrekken... om asiel aan te vragen in het Westen. De PVV wil daar een einde aan maken, zegt PVV-Kamerlid Sietse Fritsma. Veel mensen zijn het erover eens dat opvang van vluchtelingen in de regio plaats moet vinden. Maar het vluchtelingenverdrag zorgt er juist voor dat dat principe niet werkt. Omdat het vluchtelingenverdrag zegt dat je iedereen tot de asielprocedure toe moet laten. Dat is dus de reden waarom bijvoorbeeld Somaliërs niet naar veilig buurland Kenia gaan. Maar de halve wereld overvliegen naar Nederland. U zegt eigenlijk omdat wij het VN vluchtelingenverdrag hebben ondertekend. Is eigenlijk een open uitnodiging voor vluchtelingen. Klopt, ja. Uh, we hebben de verplichting om iedereen tot onze asielprocedure toe te laten. En daarom hoeven bijvoorbeeld rijke golfstaten in de Arabische regio niks te doen om Syrische vluchtelingen op te vangen. Want die vliegen allemaal naar Nederland omdat ze weten dat ze hier tot de procedure worden toegelaten. Dus ja, het hele belangrijke principe dat vluchtelingen in de eigen regio moeten worden opgevangen... Uh, uh, kan gewoon niet bekrachtigd worden zolang je aan dat vluchtelingenverdrag moet houden. Zo simpel is het. Als Nederland dat VN-vluchtelingenverdrag nu opzegt... wat stelt u dan voor wat uh, de Nederlandse regering gaat doen met deze vluchtelingen die zich melden in Nederland? De PVV wil uh, dat alleen vluchtelingen worden opgevangen... Uh, waarvan echt is aangetoond dat ze niet in de eigen regio kunnen worden opgevangen. Want nu gebeurt dat dus niet. En wij willen dus de asielprocedure sluiten. Maar wij willen wel mensen waarvan is aangetoond... dat ze echt niet in de eigen regio uh, kunnen worden opgevangen. Denk aan christenen in uh, islamitische landen... die vaak ook niet naar een islamitisch buurland kunnen omdat daar de situatie even slecht is voor hun. Ja, dat zijn de voorbeelden die je nog wel op kunt vangen. Maar het punt is dat je daar dan nou zelf over gaat... en niet meer de verplichting hebt om iedereen toe te laten die dat wil. Want dat is nu het grote probleem. Duizend vluchtelingen per jaar wil de PVV opvangen, dus echt gelimiteerd. Uw voorstel zal wel het nodige stof doen opwaaien... want het VN-vluchtelingenverdrag is een direct voortvloeisel uit de universele verklaring voor de rechten van de mens. En we hebben het hier echt over principes. Hoe ga je om met vluchtelingen? Waarom wilt u zich daaraan onttrekken? Omdat het vluchtelingenverdrag nu averechts werkt. Kijk, het is geschreven in 1951... naar de aanleiding van de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. Het paste ook in die tijd. Maar toen was er een regionale wereld. Nu hebben we een, een global village... waarin een uh, Somaliër in een halve dag in Nederland kan zijn... En die moet je dan ook toelaten. En daarmee werkt het verdrag ook niet meer. Want juist de mensen die het het hardst nodig hebben, worden niet geholpen. We laten nu mensen toe die duizenden euro's betalen voor een reis naar Nederland. Maar de dus... kritiek is, is natuurlijk gauw gegeven. De PVV trekt zich niets aan van het lot van vluchtelingen. Dat is onzin. Want natuurlijk vinden wij ook dat vluchtelingen geholpen moeten worden. Maar in de eigen regio.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 Dat vluchtelingenverdrag zorgt ervoor dat nu al het Nederlandse geld... en alle Nederlandse middelen uh, gaan naar mensen die duizenden euro's kunnen betalen... om de halve wereld over te vliegen naar Nederland. Het geld gaat niet naar de echte vluchtelingen die dat niet kunnen. Dat zei Sietse Fritsma tegen verslaggever Michiel Breedveld. Straks na half negen, dan spreek ik uitgebreid met minister Opstelte van Justitie... en vraag ik hem uiteraard ook om een reactie op dit voorstel van de PVV. De burgeroorlog in Syrië, um, Lance Armstrong, bankschandalen... zijn hoogst actuele onderwerpen voor documentaires. Verhalen van nu, vanaf vanavond te zien... op de 26e editie van het documentairefestival ITVA in Amsterdam. Jeroen Wielard neemt het programma alvast door met directeur Ali Derks. Een Syrische jongeman brandt op in zijn strijd tegen Assad. Dat is het gegeven van de openingsfilm van vanavond. Return to Homs van Talal Derki. En daarmee is Itva als al die jaren bij de tijd Ali Derks. Ja, dat klopt. Wat je ziet is zijn uh, twee jonge jongens. Soort, ja, het is eigenlijk een coming of age film van een, uh, twee jonge jongens in Syrië. Die heel vreedzaam staan te demonstreren op het... Grote plein in Damascus, Ja, en na twee jaar de gewapende strijd aangaan. Terwijl het eigenlijk pacifisten zijn. Ook bij de tijd, die Armstrong Lie van Alex Gibney. Een grote, veelbekroonde Amerikaanse regisseur. Die begon uit pure bewondering voor de wielrenner die een grote leugenaar bleek. Het overkomt kortom de beste. Ja, ik ben schijnbaar niet de enige die naïef is in uh, deze wereld. Het is mij namelijk heel erg lang verweten dat je zo'n idealistisch festival als ITVA kunt organiseren. Maar inderdaad, Alex Gibney, Oprah Winfrey, we zijn er met z'n allen in... Oh, Mart Smeetslauwe, die vooral niet vergeten hier in Nederland. We zijn er met z'n allen in getrapt. En daarom is het wel heel interessant om deze film te zien. Omdat je eigenlijk een soort van psychopaat ziet. Als alles, je alles weet, valt alles ook op zijn plek. Ja, nou, Het was voor mij een onthulling dat iemand zo ver kan gaan. Het bankwezen ontmaskert. En het gaat maar door in Master of the Universe van Mark Bouder. Grote Duitse bankier beschrijft hoe hij de afgelopen decennia het bankwezen of eigenlijk het hele geldwezen onder heeft zien gaan. En voorspelt ook min of meer de toekomst van Europa en ook van Nederland. En dat is niet best. Veel aandacht op ITVA voor Azië, Zuidoost-Azië en Afrika. En daarin heeft ITVA enige voorspellende waarden. Van Kalo Matabane, een zwart-Afrikaanse filmmaker, hebben we de film Letters to Mandela. En eigenlijk wordt in deze film afgerekend met het heel tr uh, Truth and Reconciliation verhaal. Kalo heeft het gevoel dat um, ja, Mandela ligt op sterven en hij laat het land achter... Desperate, want ze weten niet meer welke kansen ze op moeten. En mijn voorspelling is, en ook naar aanleiding van wat ik heb gehoord van andere mensen die er onlangs nog waren... dat daar de pleuris uit gaat breken. Aan de ITVA vooraf ging een zware slag. Het overlijden van een markante kandidaat. Ja, dat is gewoon heel erg tragisch. Ik heb uh, eer gisteren gehoord dat... Uh, Pieter Wintonik is overleden. Pieter Wintonik is een vriend van mij al vanaf 1991. Pieter is gewoon de, de, een cosmopolitan en het centrum van de internationale documentaire wereld. Maar ja, partner in crime en soulmate. en um, Ik mis hem nu al vreselijk. Bleek levenkanker te zijn, maar hij had wel een return ticket geboekt. Hij wilde terugkomen op 18 november. En dat is precies de dag dat hij is overleden. Hij wordt op de openingsavond gecremeerd om op twee uur Canadese tijd. Dat is precies acht uur Nederlandse tijd. ITVA-directeur Ali Derks over de overleden Canadese documentairemaker... en ITVA-talkshow-host Pieter Wintanek. Komende zondag wordt hij dus geëerd in De Kroon... op het Amsterdamse Rembrandtplein. Nooit eerder gedaan, zes kitesurfers gaan de Atlantische Oceaan oversteken. En ik spreek er zo in. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. In Sint-Petersburg beslist de rechtbank zo dadelijk... of de voorlopige hechtenis van een aantal Greenpeace-activisten... wordt verlengd of niet. Onder hen zijn de Nederlanders Faiza Oulazen en Mannes Ubbels. Activisten werden gearresteerd toen ze actie voerden... tegen olieboringen in het Poolgebied. Ze wilden dat doen vanaf het Greenpeace-schip, de Arctic Sunrise. Correspondent David-Jan Godfoy is bij de rechtbank in Sint-Petersburg. David-Jan hier bepaalde de rechtbank dat een aantal... Activisten op borgtocht vrij konden komen. Slechts één actievoerder, een Australiër... is de hechtenis van hen is de hechtenis verlengd. Is dat hoopvol voor de Nederlanders? Je zou inderdaad kunnen, zeggen, kunnen afleiden uit de uitspraken van gisteren van de rechter. dat uh, FISA en Mannes vandaag ook op, op uh, borstelsvrij zouden kunnen komen. Maar je weet het nooit in dat uh, Russische rechtssysteem. Je zei het al, op maandag is er uh, wel de voorlopige hechtenis van een, uh, een Australiër uh, verlengd. Um, dus ja, we weten het eigenlijk gewoon niet wat er gaat gebeuren. Uh, FISA, begrijp ik, staat voor dezelfde rechter. als, uh, als die uh, de verlenging van de voorlopige gehechtnis voor de Australiër heeft opgelegd. Dus misschien is dat weer een negatief teken. Dan moeten we het gewoon af. Die zaak die begint als het goed is over een half uurtje. En uh, dan zullen we zien wat er gebeurt. Mm. Maar goed, de andere buitenlandse actievoerders... mogen op borgtocht de gevangenis verlaten. Weet je of zij bijvoorbeeld wel in Rusland moeten blijven? Ja, die kans is wel heel erg groot. Het is officieel allemaal nog niet bekendgemaakt, Maar het is ook niet dat ze vandaag of morgen al uh, de gevangenis uit kunnen. Want die uh, borstom die moet natuurlijk eerst worden overgemaakt. Uh, ik heb begrepen van Greenpeace dat ze nog niet weten op welke rekening dat moet. Of dat, op de rekening van de rechtbank moet. Of van het ja. openbaar ministerie of misschien nog een andere. Um, en dan zullen ze uh, de gevangenis kunnen verlaten en hoogstwaarschijnlijk in Rusland moeten blijven. Oké. Okay. Um, is het één rechtbank of zijn het verschillende rechtbanken, David-Jan, die deze zaken behandelen? Het zijn twee verschillende rechtbanken en in die rechtbanken zijn het ook die verschillende rechters. En dus in totaal zijn er ongeveer uh, uh, zes of zeven kamers uh, waar, uh, waar die zaken worden gehouden in twee verschillende rechtbanken. Ik ben nu in de Primorski waar de meeste zaken worden gehouden. Maar er is ook nog een, een andere ergens anders in sint waar waar ook politisch uh, verdachten terecht staan. Nou, ik hoor graag van je David-Jan. Als het uh, zover is, dank je wel voor nu. Verkeersinformatie, informatie, Edwin Gerritsen. Nog weinig bijzonderheden. Er staan zes files. De langste files staan op de A7 richting Amsterdam voor Afrit Weider-Wormer, 5 kilometer. En op de A15 Rotterdam richting Europoort, verspijken 4 kilometer. Straks gaan we weer even naar Groningen. Wijnel Remmers is illegaal aan het plakken en die vraagt zich af waarom. Het u zo. Goed. Can tell by your look on my face when no one sees the flame that keeps me up at night. I'm dreaming. to I do know for sure is that I'm no longer blind to see is colorful. Man, van Stevie N. Poetry man, dat is mijn Emmers. Ja. Ik loop hier in het halfdonker in <tie> Uithuizen... met drie mannen en een vrouw. Ze zijn gehuld in een blauwe overal. Jullie hebben een... Wat is het voor petje? Een uh, Gronisch uh, vlagpetje. En een rode boerenzakdoek. En zo is dat vannacht op talloze plekken in Groningen gedaan. Dat klopt. We hebben vannacht alle gemeentehuizen aangedaan... het provinciehuis en het kantoor van de NAM. En daar wordt opgehangen een papier, daar staat op... Groningen wil hem. Dat doet me denken aan een inhuldigingetje. Ja, we zijn ook best wel blij met die jongen. Ja. Kijk, oh, het is met cellotape, hè? niet met bizonkit zie ik. Nee, met schilderstape. Schilderstape? Ja, dat is nog... Een... Dit is het gemeentehuis van Uithuizen... waar we dit nu op plakken op de, op de toegangsdeur. Er hangt er al één, dit is de tweede... Er staat er nog een andere actievoerder met een fototoestel. Gelukt. Ja, gelukt. Um, en jullie hebben er ook nog bij staan Groningen Wilhelm. en dan staat er onder de stuiver voor Groningen en daarop staat afgebeeld een soort ja de nieuwe, de nieuwe munt met Willem erop. Helemaal correct. Jullie willen een stuiver voor. We willen de stuiver voor uh, Groningen en die stuiver voor Groningen dat zou dus als het ware een soort uh, schadevergoeding zijn voor de provincie Groningen. Die geheven zou kunnen worden op elke kubieke meter gas die gewonnen wordt, die stuivers bij elkaar. Daarmee zou je een fonds kunnen werven. Dat fonds is groot genoeg om dus de schades op deze manier, op dit moment op een goede, nette, eerlijke manier te gaan vergoeden. Ja, want de plakster die naast me staat, die zei net, er komt niemand voor ons op. Dat is waar. Er zijn allerlei organen bezig. Maar elke uh, ja, organisatie heeft zijn eigen agenda. En de bewoners zelf, die voelen zich geïsoleerd. En ook de schadevergoeding, maar het gaat om veel groter iets... want de dijken zijn niet op orde. Voor later, voor de toekomst, hebben wij ook geld nodig. Want als het afgelopen is met een gaswinning... of het kan niet eerder omdat er te veel zware aardbevingen komen... dan is de NAM vertrokken en dan is het nog maar 30 jaar... dat we geld van de NAM of de Shell kunnen krijgen. Ja. Of Shell, maar in ieder geval van de NAM. En uh, na die tijd niet meer, terwijl de commissie bodemdaling... zijn geld allemaal al heeft verspild. Of verspild natuurlijk niet, maar al twee derde van de pot is leeg. Ja, een onderzoek onder andere. Hebt u zelf ook schade? Eh, nou, het is niet zozeer onderzoek van de commissie bodemdaling... maar meer de zeilen en de sluizen, die, die allemaal, eh, omdat de bodem ook daalt. Hè, ja. En ook nog, dat is niet zeker hoeveel Dat zijn natuurlijk worden. hele dure dingen. Ja. Dat zijn hele dure dingen. En daar is een, een vast bedrag voor de eeuwigheid aan gegeven. Ja. Nou, wij, zijn gewoon, eh, wij vinden gewoon dit gebied te goed en te mooi om eh, eh, verloren te laten gaan. En wat ja, maar het, eh, hebt u zelf ook schade, want u bent nu... Het is een beetje een illegale actie, zo ziet u er ook uit. Met van die overalse nee, Een ook... ludieke actie. Ludieke... Ja, een beetje ludiek, ja. illegaal. Nee, hè? Want het is ook keurig met schildersteep en niet met uh, Bizonkits. Overigens kunnen die acties dan nog wel harder worden? Nee hoor, dat is absoluut niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Nee, u bent bedoeling. zelf ook gedupeerd aan uw huis? Wij hebben ook schade, dat is op zich niet zo... Interessant, het gaat eigenlijk over de hele provincie. Ja. En het schadefonds, die stuiver, de stuiverfonds... dus de stuiver voor Groningen is min ja. weer meer geënt... op 1991, het kwartje van kok. Oh ja, natuurlijk. En ja. Dus de... een muntje als opzend op de aardgasprijs... voor de schadevergoeding in uh, Noordoost-Groningen... waar we nu zijn, ook onder andere. En daarom dus op allerlei plekken op dit moment... en ook bij de NAM op de deur... prijkt hij de Groningen-Willem-plakkaat... Kijk eens aan. Minor Remmers. En het was niet illegaal. Nee. Acht minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nederland-Colombia. Heeft u het gezien? Het was een oefenwedstrijd. En dat was niet erg vriendschappelijk. De wel eindigde in 0-0. dat was niet eens slecht. Want Oranje speelde 55 minuten lang met tien man. door een rode kaart van Jermaine Lens. Hij greep de Colombiaan Armero bij de keel. nadat hij een natrappende beweging had gemaakt. Jermaine Lens geeft uitleg. Uh, ik zie dat Memphis Depay een uh, voorzet gaat geven. Dus ik wil uh, voor mijn man komen. En ik doe dat met een, uh, een sliding. Nou ja, goed. Uh, mijn uh, tegenstander die dacht dat ik hem uh, uh, probeerde te raken. Of ik weet niet wat hij dacht. En uh, nou, hij trapt na. En uh, ja, het is een uh, domme reactie van mij. Want wat op, doe je dan? Ja, ik sta op en ik, uh, ik geef hem een, een, een, een duw. En uh, nou, ja, goed, hij doet het slim door te vallen en te overdrijven. En uh, nou, goed, niet zo slim van mij. Maar... Uh, ik krijg de rode kaart. Ja, uh, het is inderdaad niet slim. Uh, maar het heet ook wel, je wordt geprovoceerd. Want als ik zie wat hij doet, voorafgaand aan dat moment... als een soort klauwhamer slaat hij met zijn benen op het jouw. Uh, dus er zijn verzachtende omstandigheden, maar ja, dat telt nog eenmaal niet meer. Nee, daarom zeg ik, het is niet goed te praten. Het is een actiereactie. ik, uh, tuurlijk, ik, ik zeg er wel bij dat, uh, dat omdat hij dat doet, dat mijn reactie zo is. Maar goed, nogmaals, ik praat het niet goed in... Uh, ik krijg een rode kaart en uh, nou, ik, uh, het is weer een, een leermoment. En uh, nou, goed, de volgende keer als zoiets gebeurt, dan uh, zal ik proberen anders te reageren. Ja, want wij zijn er in Nederland vrij goed in om ons te laten provoceren. Of het nou in het verleden was met Portugezen of nou ja, Zuid-Amerikanen zijn er goed in. Wij laten ons altijd een beetje uit de tent lokken. Ja, goed. Uh, ik kan niet voor anderen spreken, maar... Uh, ik ben wel zo'n speler dat als je, als je mij uh, aan aandoet, dat ik er uh, wat van wil zeggen. En uh, nou goed, uh, ditmaal heb ik uh, misschien iets te veel in mijn handen gebruikt. Waardoor ik een, uh, een rode kaart krijg. Wat zei de Bondscoach? Nou ja, hij heeft niet echt veel woorden gebruikt. Uh, ik hoorde hem uh, wel zeggen dat het niet slim was tegen de, tegen de groep. Uh, ik was zelf in de rust dat ik uh, niet, uh, niet uh, in de kleedkamer. Dus uh, nou goed, dat zijn uh, denk ik de woorden geweest uh, die, uh, die iedereen wel bij, uh, bij dit voorval kan plaatsen dat het niet slim is. En uh, nou goed, iedereen heeft ook denk ik, gezien wat er vooraf van gebeurd is. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht. Dat hebben we zeker. Bij mij Bas Schemming, goedemorgen. Goedemorgen. Door inkrimping en bezuinigingen heeft het ministerie van Defensie duizenden extra reservisten nodig om de gaten bij Defensie op te vullen. Onder andere voor de Nederlandse inzet in crisisgebieden... dat schrijft de Volkskrant na een rondgang langs betrokkenen... op het ministerie van Defensie en het reservistenbureau. Over zeven jaar zijn bijna 20.000 extra burgermilitairen nodig. Op dit moment telt Nederland 6.000 reservisten. Vaak gaat het om oud-militairen die een gewone baan hebben. Ze worden ingezet om tijdelijk openstaande functies in te vullen... of bij uitzendingen te assisteren. Er zijn nog steeds veel vrouwen die alcohol drinken tijdens de zwangerschap. De tien grootste verslavingsinstellingen luiden daarom samen de noodklok, meldt het AD. Nog altijd zijn veel vrouwen zich niet bewust van de schade... die alcoholgebruik aan de foetus kan toebrengen... zegt de Rotterdamse kliniek GGZ Bouwman. De schade kan uiteenlopen van concentratiestoornissen... tot verminderde groei en slechte gebitten op latere leeftijd. Uit West-Europese onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse vrouwen... in verwachting wel eens alcohol drinkt. De opleiding speelt hierbij een opvallende rol. Van de toekomstige moeders die doorgaan met drinken... Van de alcohol is 33% hoger opgeleid... en 7% van de drinkende vrouwen heeft een lagere opleiding. Het is beter om voor het slapen een aspirintje in te nemen dan ochtends. Op die manier klonteren de bloedplaatjes in de ochtenduren minder samen... en wordt de kans op een hart- of herseninfarct verkleind... Dat blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum en de Telegraaf schrijft er vanochtend over. De meeste hart- en herseninfarcten vinden 's ochtends plaats. Het tijdstip van het innemen van de aspirine blijkt hier dus effect op te hebben. De IVD en de criminele inlichtingen eenheid van de politie werven minderjarige informanten in Haagse achterstandswijken. Dat zegt de Partij van de Eenheid, dat is een lokale Haagse partij. Ze zeggen het in de Volkskrant. Volgens raadslid Arnoud van Doorn sprak zijn partij met vijftien jongeren... die beweren door de AIVD te zijn benaderd. In ruil voor informatie over radicale jongeren en potentiële Syrië-gangers... zouden zij geld krijgen, vakanties naar Marokko of andere financiële hulp. De ex-PVV'er die tot de islam is bekeerd... zegt dat de jongeren door de dienst worden geïntimideerd. In reactie laat de AIVD weten dat de dienst sowieso nooit ronselt. Het verstrekken van informatie is altijd vrijwillig. En de ANWB gaat samen met kunstenaar Daan Rozegaard fietspaden met lichtgevende lijnen aanleggen. Dat meldt de Volkskrant. De glowing lines absorberen overdag licht om dit in het donker weer af te kunnen geven. En de ANWB roept lezers van het blad Kampioen op samen met buurtgenoten een fietspad in de omgeving te nomineren. En de weg met de meeste punten krijgt dan die speciale beleiding. Glowing Lines. Nou, ben benieuwd. Nu kent Daan Rozengaard, misschien wel van zomergasten, dat heeft hij uitgebreid verteld. Dankjewel, Bas Gemmink. Na zeven uur meer over de miljardenschikking van de Amerikaanse bank JP Morgan. En hoe is het op Sardinië na die hevige regen van gisteren?